Het onderzoek naar de moord op Hariri verdeelt het land. De Shiïtische Hezbollah-beweging, die door Iran wordt gesteund... maakt de dienst uit in de regering. De organisatie ontkent elke betrokkenheid bij de moord. Het wordt daarom niet erg waarschijnlijk geacht... dat de regering intensief gaat meewerken. De vermoorde premier Hariri hoorde tot de andere groep moslims in Libanon, de Soenieten. In Amsterdam hebben Chinezen met een dans van de leeuw gevierd... dat ze zich honderd jaar geleden in Nederland vestigden...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 Panetta, oud-CIA-chef, volgde op 1 juli Robert Gates op. Sinds terreurleider Osama Bin Laden in mei werd gedood, hebben de Verenigde Staten tussen de 10 en 20 andere leiders gelokaliseerd in landen als Pakistan, Jemen en Somalië. Panetta noemde hun namen niet, maar zei wel dat de opvolger van Bin Laden, Al-Zawahri, erbij hoort en dat die zich ergens in het westen van Pakistan ophoudt. Binnen anderhalf jaar zou er een referendum kunnen worden gehouden over de hereniging van Cyprus. Dat zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken tijdens een bezoek aan het Turks deel van Cyprus. Het officiële Cyprus ligt op de zuidelijke helft van het eiland en is Grieks-Cypriotisch. Het noordelijke deel is een kleine 40 jaar geleden door Turkije bezet. In 1983 is daar een eigen republiek uitgeroepen die alleen door Turkije wordt erkend. De deling van Cyprus is een van de obstakels voor toetreding van Turkije tot de EU.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 Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie, twee files. Op de A15 Rotterdam richting Goorkum, tussen knooppunt Ridderkerk... en Hendrik Ido Ambacht, twee kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht... tussen afrit den Dolder en Utrecht ook twee kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en tv en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Eerst het beste nieuws. Nelly Kroes zegt in de Telegraaf... dat we in Nederland nou eens op moeten houden met dat eeuwige kanker over Europa. Dat is guts. Iedereen, het kabinet Rutte voorop, laat maar zijn oren hangen naar Wilders... en kankert en klaagt erop los tegen de EU, de Grieken, de Polen... andere knoflooklanden en eigenlijk alle vreemde snoeshanen. Dan komt Nelly en zegt bullshit. Dat is nog eens een wijf met kloten.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 Places where well fed faces all stop to stare, making the grandest entrance to Simon Smith in his dancing belly. Love us, won't they? They feed us, don't they? oude, vooral ook van het oog. Rennie Newman, Simon Smith en his amazing dancing bear. Het oog schiet vanavond heen en weer. Van de FNV naar Harry Potter, van Syrië naar IJsland, duizelingwekkend. Van Harry Potter gaat maandag de laatste film in Nederlandse première... en dan valt het doek ook voor Trevor Rekers en Adriaan van Veldhuizen. Voor een hele generatie kinderen de stemmen van Harry en Ron. Zij blikken terug. In de FNV is het hommeles, dat weet u. Over de pensioenen, dat weet u ook. Maar wat erachter zit en hoe we eruit komen... daarover Serlit, Jan Kamminga en hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen. En in IJsland wil men roken helemaal verbieden. Wat blief? Ja. Dan mag het alleen nog op doktersrecept. Daarover correspondent Rolien Kreton en een roker in IJsland, Leo van Beek. En over de voortdurende krachtmeting tussen regering en betogers hoort u een anonieme verslaggever. Spannend. Maar eerst het nieuws van heden. Zaterdag 9 juli. We hierbij, declare Soudan Sudan to be an independent and sovereign state. Na zo'n 40 jaar oorlog gloort er hoop in het oosten van Afrika. zuid soedan is een onafhankelijke staat geworden. De overwegend christelijke bevolking gaat alleen verder, los van het islamitische noorden. Eindelijk vrijheid. Things happen and things change. Now is the past. Eventually, we have given ourselves the right to be free. Maar een utopia is het nieuwe zuid soedan nog niet. Er zijn grote problemen met de infrastructuur en de gezondheidszorg. Om nog maar te zwijgen van binnenlandse rebellen... die het bloed van de kerstverse president wel kunnen drinken. En dan zit noord soedan ook nog eens een keer... achter de olievelden van het zuiden aan. Werk aan de winkel dus. Mag het een onsje minder. Eurocommissaris Nelly Kroes heeft tabak van de negatieve houding... die het kabinet uitstraalt richting Europa. Vooral de hoge toon die Den Haag richting Brussel gebruikt... zint Kroes niet. En daar heeft ze een punt, zegt minister Leers van Emigratie. Uh, zoals de Nederlanders zijn, we zijn heel erg direct... Of we dat niet bitter kunnen en mooier kunnen verpakken. Ik snap dus heel goed wat zij zegt. Nederland had de afgelopen maanden weinig vleiende woorden over voor Brussel. Denk aan de Griekse schuldencrisis. De ophoging van de begroting door het Europees Parlement. de trage afhandeling van het Russisch importverbod op groenten. Binnen het kabinet is daarover gesproken, zegt Leers. En de conclusie is le ton qui fait la muziek. Wij moeten wegen zoeken hoe we wat zeggen. Maar wat we zeggen, daar moet Europa ook, denk ik, wel meer begrip voor gaan krijgen. Want wat we aan de orde willen stellen, zijn wel de zorgen van de burgers. Niet wachten, direct binnenvallen. De Britse Labour-partij wil dat het onderzoek naar de krant News of the World zo snel mogelijk begint. Geef de schuldigen geen kans om de boekhouding door het toilet te spoelen. News of the World computers? Deze week wordt een onderzoeksrechter aangewezen die de afluisterpraktijken van de krant moet onderzoeken. Niet dat News of the World dan nog bestaat. Morgen verschijnt de laatste editie. Dat is balen voor de medewerkers. Die waren namelijk niet eens in dienst toen het afluisteren plaatsvond. We're all clean. We're walking out with our heads held high and we're going in there to produce a good professional paper yet again. Wel in dienst op dat moment was Rebecca Brooks. Ze was zelfs hoofdredacteur. Tegenwoordig is ze een van de hoogste bazen bij de uitgever van de krant. Vandaag sprak ze via een intern kanaal het personeel toe. En o oh, ironie. Dat werd afgeluisterd, opgenomen en gelekt. En dan Marianne Goossens. 18 dagen was de Limburgse spoorloos in een Spaans natuurgebied. Vandaag legde ze uit hoe dat kwam: een verkeerde afslag genomen. En toen maar zitten wachten. Goh, dan zit ik hier een beetje hulpeloos te wezen. Hè? Zo van ja. Maar ik kon nu maar vooruit. En terug dacht ik: ja. Dat is ook geen optie, want waar kom ik dan terecht? De nachten waren koud, maar ze hield zich warm door gras in haar kleding te stoppen. Vers water haalde ze uit een beekje. Helaas was er niks te eten. Maar gelukkig had ze een natuurlijke voorraad opgebouwd. Ik was een 3/10 kilo bekel, dus ik denk: oké, okay, als ik die 10 kilo kwijt raak, dat is geen raam. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Nog altijd gaan de demonstraties in Syrië door. De autoriteiten krijgen de betogers maar niet klein. Aan de telefoon nu een Nederlander die de afgelopen dagen in Syrië was. Vanwege veiligheidsredenen anoniem. Goedenavond. Goedenavond. Zie je eh, een, een ontwikkeling in, in de gebeurtenissen? Ja, absoluut. Dat viel me, dat viel me erg op nu. De, de overheid die, die, lijkt erg in de war de ene dag. Gaan ze betogers vol te leiden? Een andere dag uh, nodigen ze oppositieleden uit om, uh, om, om een discussie aan te gaan over politieke hervormingen. En de het resultaat hiervan is dat de staatstelevisie, die uh, over het algemeen aangeeft waar je wel niet over mag praten. nu ook erkent dat niet alle demonstranten uh, gewapende extremisten zijn. maar dat ook mensen zijn met legitieme eisen voor hervorming. En dat vindt ook zijn uh, weerklank op straat. Dus mensen zijn nu wat meer aan het praten over. mensen erkennen dat het demonstraties zijn. En dat er, uh, uh, ja, dat er van alles aan de hand is. En dat, de mensen, uh, dat demonstranten politieke hervormingen willen. En daar wordt ook op straat voorzichtig over gepraat. En dat, uh, dat viel me heel erg op. Dat is heel iets anders dan een paar maanden geleden. Je zei, er wordt voorzichtig over gepraat. Dat uh, roept natuurlijk de vraag op, hoe, hoe win je in dat land nu informatie in? Kun je open met de mensen praten? Nee, dat kun je in Syrië nooit. Uh, dat, is, dat is heel erg moeilijk. Ik ken Syrië goed... Heel goed. En dat betekent dat ik een hoop, hoop contact heb waarmee ik, waarmee ik kan praten over wat er gebeurt en wat zij denken en wat ze verwachten. Maar je kunt op straat niet een, een, een, een willekeurige voorbijganger vragen of vind jij dat als Assad moet vertrekken? Want dan krijg je gewoon, ja, dan geven mensen gewoon geen antwoord op. Dus het is heel moeilijk om te peilen, om de vraag te beantwoorden hoeveel steun heeft de president daar? Nou. Maar wat ik wel heel erg. Merkte nu de afgelopen keer, meer dan vorige keer, is dat die protesten echt wel heel veel steun hebben. Ook van oude generaties. Mensen die uh, in, in de privacy van hun eigen huiskamer of winkel of taxi toch echt duidelijk aangeven dat, uh, dat, uh, dat uh, de demonstranten hun zegen wel hebben. Ja. Alleen zelf de straat op gaan, dat is een heel ander verhaal. Dat riskeer je echt je leven. En gaan de mensen het nog niet in, in hun beursmerken, zou ik maar zeggen? Klagen ze over de economische gevolgen? Ja, uh, yeah. de yeah. uh, Syrische economie staat onder enorme druk. De toeristische industrie, uh, die geloof 12% van het bruto nationaal product is, ligt helemaal op zijn gat. En ook buitenlandse investeerders trekken zich terug. De Syrische pond is enorm naar beneden gegaan. En als je mensen vraagt die zich daar wel van verhoorlijk houden, dat hangt een beetje van wie het vraagt. Maar ik heb verschillende mensen horen zeggen. En dat is natuurlijk de reden dat die protesten begonnen zijn ook. Ja, wij hadden toch al een heel beroerd leven. We hadden toch al heel slecht. Ja, ja. En de overheid pakt alles af. En het gaat allemaal naar de elite. En wij zien, wij zien helemaal niks van, uh, van, van het geld terug. Dus wat dat betreft maakt het niet veel verschil. Dat heb ik wel veel opgepikt, dat geluid. Denk je dat het bewind daar enig idee heeft hoe te voorkomen dat men het loodje moet leggen tegen dit oproer? Nee, ik heb het idee dat er gewoon... Een deel binnen het regime is wat zoiets heeft van iedere concessie is een teken van zwakte. En als mensen kritiek leveren dan, uh, dan moeten ze opgesloten of doodgeschoten worden. En dat een ander deel is wat ziet dat, dat, dat ze er niet gaan overleven. Als ze niet hervormen, als ze niet veranderen. En uh, ja, die twee stromingen die gaan voortdurend tegen elkaar in. Ja. Maar ik geloof wel dat een, een goed deel van het regime nu echt in de gaten heeft dat ze uh, op service naar dood zijn. En ja, ze proberen van allerlei posten te wringen om de boel te temperen. En volgens nog zonder veel succes. Ja, Dankjewel en uh, sterkte en uh, kijk maar uit als je er weer heen gaat. Goedenavond. Dat zal ik doen. Goedenavond.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 So much better off without Happy birthday Jonathan Jeremiah met Heart of Stone van zijn debuutalbum A Solitary Man... dit voorjaar uitgekomen. Het is donderjagen in de vakbeweging. In de aanloop naar het pensioenreferendum dat vandaag begon... kondigde Edith Snoei van Abfacabo FNV deze week... ineens haar vertrek als voorzitter aan. Dreigt een schisma in de vakbeweging. Ik praat daarover met professor arbeidsmarkt Ton Wildhagen... van de Universiteit van Tilburg. En met Jan Kamminga, lid van de Sociaal Economische Raad... voorzitter van de werkgevers in de metaalindustrie. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Kammerga, kwam het voor u onverwacht, het vertrek van Snoei? Nou, ik had mijn hart al vastgehouden. En uh, ja, het is een stap verder het moeras in. Het is een dramatische beslissing. Ja. Meneer Wildhagen, hoe verklaart u haar vertrek? Het is toch een opgebouwde spanning die uh, op het pensioendossier uh, voelbaar was. Maar eigenlijk ook op, op een aantal dossiers ook. En nou ja, op een gegeven moment dan scheurt het. Dan, dan zijn de visies lopen uiteen. En dan kan iemand niet meer functioneren, maar het is een hele ingrijpende gebeurtenis, dat ben ik eens. Ja, die bond, die bond in ieder geval, maar ook andere bonden, is kennelijk innerlijk verdeeld. Kunt u aangeven wat de oorzaak kan zijn van die verdeeldheid? Ik denk dat het uh, tamelijk diep zit en dat het toch te maken heeft met de visie op de toekomst. Er is toch een groep, uh, ook binnen de vakbonden, waar men eigenlijk van mening is dat elke verandering een verslechtering inhoudt. Er is een groep die zegt, van we moeten dat anders aanpakken. We moeten ons op een andere manier organiseren, activistisch worden. Er is een groep die wil eigenlijk blijven doorpolderen. En een hele grote middengroep die weet het nog niet. Die, die luistert naar beide kanten. Dus het zijn eigenlijk drie groepen die toch grote moeite hebben... om de juiste weg naar de toekomst te zoeken. Een, een niet makkelijke toekomst met veel onzekerheden. Onzekerheden, flexibilisering, pensioenen, globalisering, arbeidsmigratie. Ja. Dus het zit... Diep, denk ik nogmaals. En hoe groot is daarin het generatie-effect? Ik denk dat dat het, het tweede effect is. Dat is niet het eerste effect. Het is niet puur jong tegen oud. Dat, dat speelt indirect mee. Maar het gaat eerst, eh, vooral in de eerste plaats, om ja, dat verschil van kijk op de toekomst. Ja. En het SP-effect? Nou, kijk, vakbonden zijn maatschappelijke organisaties. Dus daar zitten ook SP en PVV in. En dat zijn wel mensen die inderdaad uh, met name die angst hebben voor de verandering. En, uh, maar goed, dat, uh, je ziet, die, die, uh, dat is een spreiding eigenlijk binnen heel veel maatschappelijke organisaties. Dus het heeft een effect, absoluut. Maar ja. het is niet de enige organisatie waar dat zo is. Uh, Jan, Jan Kammerga, u krijgt nu een, een verdeelde vakcentrale en verdeelde vakbonden als onderhandelingspartner. Wat heeft dat voor u als werkgeversorganisatie voor gevolg? Nou, een aantal aspecten. Eén is dat wij uh, ons zeer bezorgd maken over deze ontwikkeling... omdat we hem niet goed begrijpen. Dat bondgenoten zegt over het risico ligt bij de werknemers... grote onzekerheid, dat willen we niet. Dat moet voorkomen worden. Al uh, machtig in het huidige systeem hebben we al drie, vier jaar niet geïndexeerd. Totale onzekerheid voor mensen. Ja, wat dat betreft is het helemaal geen argument. Ander punt is, uh, uh, het is slecht voor jongeren. Want uh, besturen worden uitgedaagd om veel Risico bij beleggingen te nemen om maar hogere rendementen te maken. Ja. zodat geïndexeerd kan worden. Ja, maar de bonden. diezelfde bonden zitten in de besturen van de pensioenfondsen. die kunnen het nemen van die risico's voorkomen. Waar gaat dit eigenlijk over? Ja, maar ik vroeg eigenlijk. hoe moeilijk wordt het voor u als werkgeversorganisatie. om met verdeelde onderhandelingspartners ja, te moeten dat, werken? Nou, dat is dus punt twee. dat er veel meer achter zit dan alleen dit pensioenakkoord. Hier is sprake van een geweldige machtsstrijd. En uh, hier is sprake van een grote onzekerheid binnen die bonden. En voor ons is dat rampzalig. Want we hebben natuurlijk heel vaak ruzie met bonden over, over hoogte van lonen en allerlei andere dingen. Maar we doen ook heel veel dingen samen. We hebben werkgevers en werknemers samen nodig om grote maatschappelijke problemen op te lossen. Hoe houden we ouderen langer aan het werk? Moeten werkgevers en werknemers samen oplossen? Veiligheid in de bedrijven. Ja. Opleiding van mensen. We hebben de vakbonden nodig om goed samen te werken. En als dat nu een activistisch sfeer waarbij ze nog niet eens weten waarover ze eigenlijk activistisch moeten zijn. Ja, dat is voor werkgevers hoogst onzeker en hoogst ongelukkig. Ja, Tom Wildhagen, bent u het eens met deze uh, analyse? Nou kijk, ik ben ook uh, het eens met het feit dat het voor werkgevers ook ontzettend onhandig is. Want ja, je hebt niemand meer om, om mee te onderhandelen. Dat betekent ook dat je tegen de overheid niet kunt zeggen laat het maar aan ons over. Want je bent nog in je eentje als dit zo doorgaat. Maar het belangrijkste is denk ik voor Nederland. Uh, we zitten met die vraagstukken, we zitten met die onzekerheden over de toekomst. En we hebben daar toch een manier van werken. Hè? Dat we dat proberen samen te doen, te coördineren. Landen die dat doen... Dat en noemen je we wel eens allerlei... polderen. Polder heet dat heen? zeker. Ja. Ja, en daar hebben we allerlei kritiek op uh, in het verleden gehad. Maar het is heel duidelijk, de landen die hun sociaal-economisch beleid coördineren... die doen het zowel economisch als sociaal het beste in de wereld. Dus als we dit verliezen, ja, dan gaan we echt gewoon uh, heel hard achteruit, is mijn angst. Ja, ja ik ben het daar volledig mee eens. Dat is bedreigend voor de zekerheid van mensen. <laughs> Precies waar de bonden zich nou zo over opwinden. Ja. ja tussen, er, er komt, als er een schisma komt in de FNV, is dat dan verliest Nederland daarbij? Nou kijk, we gaan een situatie dan krijgen waarbij de federatie nauwelijks nog bestaansrecht heeft en de bonden uit elkaar spatten en wij bijvoorbeeld alleen met bondgenoten te maken krijgen, anderen met andere bonden en van een centrale coördinatie, het maken van basisafspraken tussen werkgevers, werknemers en de, en de overheid, het kabinet. Daarvan ja, kan dan ja. geen sprake meer zijn en daarbij verliezen we de richting die zo'n centraal akkoord, dat centraal akkoord steeds heeft gegeven in ja. het verleden. Tom Wildhagen, is het niet hoog tijd voor vernieuwing van de vakbeweging? Nou ja, vernieuwing vind ik eigenlijk van de hele polder. Want we praten over de vakbeweging... maar dat, dat, dat nieuwe toekomstgerichte sociaal akkoord... dat hebben we eigenlijk al een hele tijd niet gezien. Pensioenakkoord is denk ik goede basis, maar het gaat over veel meer. En eigenlijk zien we vanaf 2004 eigenlijk al een soort verkoeling... en weinig echt vernieuwende akkoorden. Dus het is denk ik... Ja, je kan zeggen, die vakbonden... die moeten zich richting eh, moderniteit keren. Maar het is ook, denk ik, aan werkgevers en overheid... om daar ook een steentje aan bij te dragen... en niet alleen maar achterover te leunen... en te denken van, nou ja, die vakbonden... en, en wat doen ze nou? En ze, ze moeten zus of zo doen. Het zit, het zit denk ik, ook gewoon breed... In de polder die... Ja, um, ja, ja maar denkt u uh, nou niet dat wij in de afgelopen maanden niet eindeloos hebben geprobeerd om ook die bonden een beetje bij elkaar te brengen? Het is een totaal belang. En wat die afspraken in de afgelopen jaren betreft, daar zijn schitterende akkoorden tot stand gekomen. Ik heb in mijn eigen sector bijvoorbeeld de seniorendagen afgeschaft, waardoor senioren veel goedkoper geworden zijn en langer aan het werk kunnen blijven. We hebben grootse afspraken gemaakt op het gebied van veiligheid in de bedrijven, waardoor het aantal ongevallen zeer is teruggelopen. Echt goed samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Kijk, het grote probleem is dat de bonden geen argumenten weten te vinden in de richting van jonge mensen om lid te worden van een vakbond. Ik vind dat wij dat als werkgevers veel beter doen. Wij verliezen geen leden. Nee. Het gaat bij ons wat dat betreft goed om dat wij meegaan met de tijd. Wij adviseren onze leden. Wij kijken naar de vraag hoe we internationaal wat voor ze kunnen doen. Wij hebben nou, een lange reeks van dingen. Maar de bonden blijven maar vasthouden aan dat collectivisme en vraag je nou eens af als jongere, waarvoor zou ik nou lid worden van een bond? Wat ja. doet die bond voor mij? Dat antwoord is er niet. Goede vraag, Tom Wildhagen. Hoe kan de vakbeweging zich aantrekkelijk maken voor jongeren? Ja, nou kijk, jongeren worden eigenlijk van, van niks lange tijd uh, lid. Dat, dat zie je eigenlijk, dat is een maatschappelijk verschijnsel. Maar om even terug te komen over wat er dan de afgelopen tijd gebeurd is. Wat ik mis, is een, is een akkoord over hoe we omgaan... met de noodzakelijke flexibilisering op de arbeidsmarkt... Ja. Uh, zonder de zekerheden te verliezen. Nou, daar gebeurt helemaal niks. Mag niet uh, van het regeerakkoord. Uh, kan niet over gesproken worden. Intussen uh, groeit de flexibele schil. Ja. Ik ben absoluut voor flexibiliteit. Uh, maar het gaat nou eigenlijk op een manier waarvan ik ook begrijp... dat daar Bonden en ook jongeren, want die worden met name ook geraakt door dit soort beleid. Die zeggen: Van ja, wat, wat gebeurt er dan voor ons? Dus die worden geen lid van de bond, maar er wordt eigenlijk ook voor deze mensen niks ge uh, gedaan. En ik mis dat heel erg uh, in de polder op dit moment. Ik ben het he. Mee eens. Het is een schande dat wij nog steeds met dit ontslagrecht worstelen... wat veel te veel administratieve romslomp geeft, wat veel te duur is. De ondernemers durven in deze onzekere tijden dan geen mensen vast in dienst te nemen. En we hebben daardoor die asociale, driedubbele, flexibele schil... Ja. ZZP'ers, mensen met een contract, mensen uh, vanuit het uitzendwezen... dat groeit en bloeit in Nederland. Ondernemers mogen gewoon geen mensen aannemen... want ze gaan eronder door als de economie weer terug... Het is ja. Meneer... schreeuwen om een oplossing. En in dit kabinet kan er niks van terechtkomen omdat de PVV dwars ligt. Er is eigenlijk wel een meerderheid in de Tweede Kamer... om dat ontslagrecht nou eindelijk aan te passen. Maar er is een padstelling. Het is ja. afschuwelijk. Meneer Kammerga, u, u bent lid van de Sociaal-Economische Raad. Dat is een soort koepel van de polder, zou ik maar zeggen. Kan die niet iets doen... Ja, dat hebben we te maken met diezelfde vakbeweging. En wij zitten naar de overkant te turen van hoe liggen daar de verhoudingen. En ja. hoe, hoe gaat men daar met elkaar om. Je kunt er geen touw meer aan vastknopen. Het is ja, moeilijk ja. om okay. overeenstemming ja. te bereiken. Tom Wildhagen, kan Jongheren je zit nog redden? Nou, het wordt moeilijker. Kijk, je kan je natuurlijk voorstellen dat dit uiteindelijk nog leidt tot uh, nog een, een aanvullende onderhandeling. En dat je nog wat gaat zitten fijnslijpen. Ja. Oh. Maar als het polderen, ja, en dat kan je me heel goed voorstellen... want er zitten nog steeds allerlei kwesties over cijfers en over berekeningen... maar daar kan je uitkomen. En daar kan je ook gewoon mensen voor inschakelen... die dat neutraal en objectief doen. Dus ja. dat, dat is nog steeds mogelijk. Maar als dat niet lukt, kan jongeren je natuurlijk heel moeilijk terug... naar overheid en werkgevers... en heeft ook een probleem met, met een aantal van de bonden. Dus dan, dan zit je in een spagaat ja. die je uiteindelijk ook niet kunt... Uh, ja, daar kan je niet, niet uitkomen op dat Ik, moment. En hoe loopt het af dat met dat, dat op... referendum, denkt u? Nou ja, het is niet een, een, een centraal referendum. Bonden doen het zelf. Bondgenoten heeft een hele lijst met, met negatieve argumenten. Nou ja, ik geen zie ook op Twitter. Nee, geen positieve. Geen nee, er zijn ook, nee, dat klopt. Er zijn ook mensen die op Twitter zeggen: vakbondsleden, van ja, wat zou nou de uitkomst zijn? Want ik krijgen alleen een argument om nee te zeggen. Ja. Dus dat zou okay. natuurlijk zijn. Uh, dat is met veel referenda. Dat dat... He? Heer Kammerga en Wildhagen, dank voor dit gesprek over de staat van de Nederlandse vakbeweging. Do povo nem sei dizer se é um fado que ouvindo a um ritmo novo een no ser que tenho guardado, ouvindo a sua een se desejar fosse ser é uma simples melodia. Dat je niets anders Maar Consoladora, vage en triste cans. Weemoed. Fado, Maritza, Hauma Musica del Povo. Je zult maar een tevreden roker zijn in IJsland. Zometeen hebben we er trouwens eentje aan de lijn. De minister van Volksgezondheid daar wil namelijk de verkoop van tabak helemaal verbieden en dat je dan alleen nog mag roken op doktersrecept. Correspondent Rolien Creton, goedenavond. Goedenavond. Wat wil die minister nou precies? Als ze wil jongeren ontmoedigen om te beginnen. En ze wil dat nog meer uh, mensen in IJsland stoppen met roken. Nou, nee, Niet uh, nog en... meer, iedereen. Nou, iedereen, dat uh, ziet ook de minister wel in, uh, dat lukt niet. Maar ze wil in ieder geval proberen om het aantal rokers onder de 10% te krijgen. Nou ja, maar als je nergens meer tabak kunt kopen, dan uh, wordt het vanzelf 0% of niet? Nou kijk, de bedoeling is dat als je rookt, dat je dan naar de huisarts gaat... Uh, om aan sigaretten te komen. En je moet die arts dan zien te overtuigen dat je zwaar verslaafd bent. Dus ja, onder andere je gele vingers laten zien. Als je die test hebt doorstaan, dan kun je uh, sigaretten kopen in de apotheek. Jawel, maar, maar dat... als je geen sigaretten kunt kopen, kan je toch ook niet verslaafd raken? Precies, en de, dat, dat is het ook. Daarom wordt het juist heel moeilijk voor uh, jongeren uh, begin 20, uh, tussen de 20 en de 30... om aan sigaretten te komen, want inderdaad... Ja. Die kunnen dan uh, die kunnen, uh, naar de huisarts gaan. Zeggen dat ze zwaar, zwaar verslaafd zijn. Maar die huisarts die zal zeggen: Ja, jammer, maar je had die sigaret eigenlijk helemaal niet mogen kopen. Nee. Dus dat wordt inderdaad heel erg lastig. Nou, dan is het fini. Hoe komt het eigenlijk dat men in IJ IJsland zo uh, super streng is tegen roken? Nou. Uh... In Scandinavië zijn ze over het algemeen heel uh, gezond. Uh, en, en in al die landen loopt de overheid eigenlijk voorop uh, met het afdwingen van, van gezondheid. En bijvoorbeeld ook in Finland, uh, dat land heeft op dit moment de strengste anti-rookwet. Uh, daar mag je bijvoorbeeld ook niet uh, tijdens concerten roken. En zijn er woningverenigingen bijvoorbeeld waar je niet op je eigen balkonnetje mag uh, roken. En waar oh. dan ook niet in feestlokalen mag worden Oei. Oei. Uh, gerookt. Mm. En. en en daar is het ook zo dat bijvoorbeeld uh, verkopers uh, een half jaar in de gevangenis kunnen komen als ze uh, sigaretten verkopen aan jongeren onder de 18. En volgend jaar gaan ze bijvoorbeeld in, in Finland ook uh, de sigarettenautomaten verbieden. Dus dat, dan moeten de sigaretten verstopt worden. Ja. Dus kandidaten zijn over het algemeen wel heel erg gezond en, en uh, ja, lopen op die, in die zin uh, voorop op dit gebied. Ja. En wat in IJsland ook meespeelt, is de crisis. Dus ja, mensen moeten bezuinigen. En dan Dat is, is uh, rook voor me veel mensen is te duur geworden. Ja. Aan de lijn vanuit IJsland nu Leo van Beek. Hij werkt daar voor een rederij. Uh, rookt u? Ja, op dit moment niet, maar uh, ik heb er net een uitgemaakt. Hoeveel rookt u zo op een dag? Ik rook er ongeveer uh, tien op een dag. Ja. Maar als u nou straks nergens meer sigaretten kunt kopen, uh, moet u IJsland dan verlaten? Nee, ik zie dat niet als een reden om het land te verlaten, maar ik, ik denk persoonlijk ook dat het, uh, zoals net al besproken, uh, het gewoon onmogelijk is om het totaal uit te bannen natuurlijk. Ja, ik, wat... ik, ik, ik ben van mening dat er een heleboel in de, in de illegaliteit uh, zal verdwijnen, zoals nu ook de drugs, hè. Ik bedoel, dat is hier ook verboden, maar het wordt wel degelijk uh, gebruikt. Ja. Zou u zich ooit laten registreren als verslaafd om dan sigaretten via de apotheek te kunnen krijgen? Ja, ik denk... Daar ook af te vragen hoe, hoe ik dat uh, in principe voor elkaar kan krijgen. Want hoe overtuig ik een arts dat ik daadwerkelijk een rookverslaafde ben? Ja. Dat, dat vind ik een beetje een moeilijk punt. Ik, uh, ik, ik, ik weet, op dit moment moet ik heel eerlijk zeggen dat ik uh, al een tijdje rondloop met het plan om uh, te stoppen met roken, en met een tijdje bedoel ik al een paar jaar eigenlijk. Ja, en dat misschien, deelt u misschien met veel dat plan. <laughs> <laughs> misschien is dit voor mij wel de, de, de mogelijkheid ja. om, om het echt door te zetten, ik weet het niet. Maar. Want, want rolin Kreton schetste net, ze zijn daar reuze streng. Hoe is het leven in het algemeen voor u in, in IJsland als roker? Als roker is eigenlijk zover dat je in principe een beetje een, het gevoel krijgt dat je een mijn laatste mijn laatste bent eigenlijk uh, zoals bijvoorbeeld het vergelijking met Nederland, waar, waar je dan nog in de meeste woonkamers gewoon een, een sigaretje op kan steken zonder dat iemand daar überhaupt een probleem mee heeft. Of in de meeste woonkamers zeg ik dan. Maar hier is het eigenlijk binnenroken is al is al bij uh, ja ik denk 98% van de mensen een, een, een, een taboe. Ja, maar u rookt wel in uw eigen huis. Ja, ik wel. Okay, ja, dus ja, ja. Dat is, ja, ik rook wel in mijn eigen huis. en Ik rook ook in mijn auto, wat dadelijk dan als mijn kinderen erbij zouden zitten van. Uh, 21 jaar, goed, waarin kinderen zitten... waarschijnlijk dus dat ook niet te mogen, dus... Uh, oh. Ik weet het niet. Ik laat het voorlopig oh. maar even op me afkomen. Want ik denk ook niet dat dit natuurlijk maar, binnen nu... En een, nou, uh, wordt... en een jaar of vijf zal gaan gebeuren. Nee, wordt er veel gesproken over dit... mogelijk totale verbod? Ja. In de media is het een kwestie in IJsland? Nou, dat is nou juist het rare. Dat, uh, ik heb eigenlijk... Het, ik ben twee weken op vakantie geweest... Uh, van begin juni tot, uh, tot half juni... en was ik hier weer terug. En ik hoorde het eigenlijk pas... Uh, Afgelopen maandag en dan nog wel via het Nederlandse nieuws. Dus, oh. nee, het, is, <laughs> dus het is niet echt in het nieuws hier. En misschien komt dat nee. wel omdat er weinig mensen roken. Ik weet niet. Het ja. gaat iets van 15% van de nog roken. Nogmaals, ja. Dank, ja. Uh, dank Leo van Beek. Rolien Creton, deze draconische maatregelen: het bijna totaal uitroeien van het roken. Is het denkbaar dat het er echt van komt uh, in de politieke verhoudingen in IJsland? Ja, zeker. Zeker. En uh, ze hebben ook gezien in IJsland dat ze uh, ja, dat invloed heeft. Ze, de afgelopen tien jaar hebben ze al stapsgewijs die maatregelen aangescherpt. De, uh, de prijs van een uh, pakje sigaretten is steeds verhoogd. Dus nu 5,5 euro, dat wordt ruim 6 euro. En dat heeft ervoor gezorgd dat uh, het aantal rokers... Uh, met meer dan de helft is verminderd. Dus tien jaar geleden rookte 30% in IJsland. Nu is dat 14%. Dus politici zijn er wel van overtuigd dat dit uh, zo aan de dijk zit. Ja, nou uh, dankjewel Rolien Kreton en Leon van Beek had ik al uh, bedankt. En die wens ik uh, uh, sterkte als uh, tevreden roker op IJsland. Uh, Dank jullie wel allebei. Ja, graag gedaan. Ja.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 Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you'll love me one more time for the good time.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 the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you will love me one more time for the good time Ja, dat klinkt ook vaak in mijn uh, jongenskamertje. Johnny Cash voor The Good Times, een nummer van Chris Christoffersen. En nu naar Harry Potter. Harry, zeg maar waar hij is. Ze komen eraan. Ze komen eraan. Harry, rennen! Gaal! Hou je vast, Harry! Er zal niemand meer sterven. Niet voor mij. En ik zou niet weten hoe dat voelt! Je hebt geen idee hoe dat voelt! Jij bent al jaren wezen! Je hebt geen familie! Ja. ja, de fans hebben ze wel herkend. Harry en Ron, maandag... Het gaat de allerlaatste film van Harry Potter in première. Harry Potter en de Relieken van de Dood, deel 2, in Nederland. En Harry en Ron hebben voor een hele generatie kinderen... Uh, de st stemmen aangenomen van Trevor Rekers en Adriaan van Veldhuizen. Die uh, zitten hier, welkom. Dank je wel. En ook, uh, die hoorden we niet, van Evelien Beens als Hermelien. Die is ook Hallo. aan de lijn. Dag. De, uh, de vraag is, uh, jullie zijn daar ooit, jullie, vanaf de eerste film hebben jullie die stemmen gedaan? Ja, ik, ik als enige niet. Ik heb de eerste film uh, uh, helaas uh, uh, niet gedaan, omdat, dat is eigenlijk best wel een, een triest verhaal, omdat die jongen die dat uh, heeft ingesproken, Ron, in de eerste film, die is helaas overleden, kort oh, ja. Ja. Dus daarna. Uh... Die heette zelf Ron? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar die, die sprak, die ja, sprak wel, wel in. Ja, ja, dus, ja, maar jij bent vanaf het eerste moment bij uh, Harry Potter. Iedereen kent jouw stem als Harry Potter. Zonder, ja, dat klopt. T, zonder je te, te kennen waarschijnlijk. Hoe ben je daar ingerold? Uh, ik ben oorspronkelijk uh, door mijn vader geïntroduceerd in uh, het wereldje, zeg maar. Hoezo? Wat ik, deed uh, je vader dan? Uh, mijn vader uh, sprak ook zelf stem in, spreekt oh. nog steeds. En uh, regisseert ook. En uh, vertaalt voor naanschonisatie. Oh, die verhaalde. regisseerde jou toen, als het ware? Uh, die regisseerde ook ja. de films. En hoe ben jij ja. erbij gekomen? Uh, uh, ja, via, via mijn broer. Die uh, deed dat vroeger ook. Via, via. En ik vond dat allemaal heel interessant. En uh, ben er op die manier een beetje ja. in gerold Waren jullie ook fans van die boeken van Harry Potter, Evelien? Uh, ja, nou ja... Ik ben er eigenlijk fan van geworden omdat je omdat ik toen op mijn elfde eigenlijk begonnen ben met inspreken. Dus dan kan je er eigenlijk niet meer omheen. Dus ik las de boek ook, vooral omdat ik natuurlijk zelf de films moest inspreken. Dus eigenlijk en ik op die manier ook wel ver van geworden, denk ik. Ja. En jullie, waren jullie lezers van Harry Potter? Voor, jij kijkt een beetje beducht voor deze <laughs> vraag. Nee, ja, nee. <laughs> ik, niet. dus. <laughs> nee. Ja, ik ben sowieso niet echt een lezer. Oh. Ik uh, kan meer van ja. bewegende plaatjes en zo. Nee. <laughs> En jij? Jawel. Ik, uh, ik ben zelf ook niet een hele grote nee, lezer, okay. maar de Harry Potter boeken heb ik wel uh, ja. allemaal gelezen. Maar is het, niet, is het niet moeilijk om... Jullie waren net zo oud als Harry Toon, toen een jaar of dertien, denk ik. Is het niet moeilijk om je dan op die leeftijd in te leven, niet alleen in die stemmen, maar ook die karakters? Trevor? Hmm. Ja, nou... <laughs> ja, het, het, het is uh, Tuurlijk, ik bedoel, uh, je probeert zo goed mogelijk in te leven en... Uh, hoe meer levenservaring je hebt, hoe beter je dat kan doen, over het algemeen zeggen ze soms. Ja. Maar uh, ook op jonge leeftijd uh, kom je in, ook al in herkenbare situaties terecht. Oh, ja. En hoe gaat zo'n opname? Zitten jullie dan nou met z'n allen in een, in een studio? Nee, of... nee, dat is het vertekende beeld wat je vaak ziet uh, in de, in de Hollywoodfilms. Dat ze allemaal met elkaar wild uh, staan te acteren, maar het is gewoon heel simpel... In je eentje. In je eentje? Ja, tenminste. Mm -hmm. En met aan de andere kant van het glas natuurlijk regie en techniek. Maar... Het, is, het is eigenlijk een eenzaam uh, avontuur, Adriaan. Ja. Nou, je, je bent wel altijd met z'n drieën natuurlijk. Ja. Sorry. Wat? Oh ja, sorry. Ja, ja. ja en, uh, en, je, en Evelien, dus jullie, ja. Kenden elkaar eigenlijk, jullie kenden elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee, eigenlijk kennen we elkaar uh, helemaal niet. En zo, nu en dan kom je elkaar wel tegen in de studio natuurlijk, voor of na een opname. Maar we werken niet zo, uh, niet zo close samen als de echte acteurs in de film, helaas, denk ja. ik. Maar ja, het is wel, niet anders. Ja. Wel heel raar, uh, jongens, om zo uh, onbekend te zijn... terwijl die film zo <lacht> onzaggelijk beroemd is. <lacht> ja, ja, Weet je dat, dat het niet? Het heeft ook wel een soort charme, denk ik. Dat je gewoon altijd met iets een soort van geheim op zak loopt. <lacht> dat is wel leuk. Ja, en jij? Ja, het is, uh, het is inderdaad wel grappig. Ook uh, als je de film in de bioscoop kijkt, dan uh, is iedereen al weg. En dan zitten de mensen die meegespeeld hebben... zitten nog naar de aftiteling te kijken. Ja, ja. Komt de schoonmaker al binnen. En dan... Ja, even wachten. Wacht We willen nog even de, uh, even de namen zien. Maar jullie ja. gingen wel naar de zo De, de ja. rode lopen? Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Dat is allemaal gebeurd. Het begint steeds minder te worden. Hoezo? Ga je maandag niet? Nou ja, dat wel. Maar er is niet echt een, een Nederlands gesproken première meer. Dat, is, nee, dat nee. is een beetje verleden tijd. Omdat de, ja, de kijkersleeftijd is volgens mij uh, een stuk hoger geworden. De, waardoor ja, de meeste kinderen die kunnen ofwel ondertiteling lezen ofwel of Engels. Ja. Dus de, de, heel, ja, er gaan eigenlijk steeds iets minder mensen naar de Nederlandse versie. Waardoor er niet echt hele grote prestigieuze premières meer zijn. Helaas. Zou je Harry nog één keer kunnen doen? <lacht> en, een stukje van, uh, van Harry? Ja. Ja, is goed. Nou, kom op, Martin. We maken het af zoals we zijn begonnen. Wij samen... En nou jij? Ja. Ron. Uh, ja. Spinnen, spinnen. Waarom moeten nou er altijd volgde spinnen zijn? Waarom kan het ook niet volgde vlindertjes zijn? <laughs> Evelien, <laughs> kun je niet nog even doen? Oh, je zegt het helemaal verkeerd. Het is Leliosa, niet Leliosa. <laughs> <laughs> ja, dat <laughs> ja. Vinden jullie het jammer dat het nou ophoudt? Na hoeveel jaar eigenlijk? Is... Ik vind het heel erg jammer. Ik begin uh, nou ja, ja, al vanaf mijn elfde in het CEO de helft van mijn leven, ik ben nu 22, dus dat is nogal wat om, uh, om afscheid uh, ja. te nemen eigenlijk. En ja. ik denk dat dat voor de, voor de jongens ook zo is. Ja, absoluut. Is het voor de jongens ook zo? Ja, zeker. Ja, het, zeker is meer, het is niet zozeer dat je afscheid moet nemen van de medeacteurs, omdat je, ja, die zie je dus niet zo heel erg vaak. Maar... Het is dus denk ik ook heel erg gewoon het, het, het gevoel van die, van die film... en elke keer als je zo'n belletje krijgt van we gaan weer potteren... dan begint ja. het allemaal weer te kriebelen en, zo. en dat, Tenminste heb ik... Ja. Uh, ja, van, van yes, we mogen ja. weer zeg maar. ja, precies, ja. ja, precies. Ja. En, uh, oh, sorry, wat doen jullie tegenwoordig eigenlijk voor de kost, zou ik maar zeggen? Ik uh, studeer... Uh, oh. Nou ja, <laughs> studeer eerst, eerst Evelien, die neemt het woord. <laughs> ja. Sorry. Ik studeer in Utrecht antropologie, dus ik ben nog uh, lekker weg van mijn studie... Ja. En jij? Ik, uh, ik ben momenteel eigenlijk alleen aan het inspreken. En, uh, oh, dat je hebt er je beroep, beroep van gemaakt? Ja, dat is mijn beroep, <laughs> ja, dat zeg dat maar. Dat is wel leuk. En uh, daarnaast uh, maak ik ook muziek. Maar wat spreek je zo al in? Uh, van alles. Uh, dingen voor uh, Nickelodeon en uh, Disney XD. Bijvoorbeeld uh, Zeke en Luther. Um, Generator Rex. Uh, speel ik Rex voor Cartoon Network. Oh, ja. Dat soort dingen. En jij? Ja, ik, spreek, ik spreek niet zo heel veel meer, uh, niet zo heel veel meer in... Uh, op, op Harry Potter na. Tenminste, ik ben laatst alweer gevraagd voor een, voor een leuke Power Ranger uh, serie. Dat vind ik dan wel weer grappig ja. om te doen. En voor de rest uh, heb ik een, een eigen bedrijfje waarbij ik uh, animatiefilms maak. Okay. Dat is een beetje mijn beroep. Nou, Adriaan, Trevor en Evelien. Uh, of ik moet ze misschien wel zeggen uh, Harry en uh, Ron en uh, Hermelien. Uh, uh, veel succes op je verdere levenspad. Uh, na... Dank je wel. Er is nog een leven na Harry Potter. <laughs> ja, bedankt. Ik hoop het. Okay. Home. Don't do anything, just make sure that you're alone. Now I'll bring in the money and a whole lot of love. All I want is you. Yeah, I'm a real and daddy. So we're out of sight Oh baby Let nobody know you're home Well I wanna be close to you tonight As close as I can get And when you think it is close enough I'm gonna get a little closer Yeah know. I'm gonna drive you crazy Like you ain't never been before You're gonna love to be home so much That you won't wanna work no more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 Television and dim the light. Unplug the telephone. Pull down the curtain so we're out of sight. Oh, babe, let nobody know you're home. Don't get dressed, honey, I'm coming home. Don't do anything, just make sure that you're alone. En yeah, dat yeah, was philip Kronenberg met don't get dressed het is vijf voor twaalf. En dan nu begint Arjen van der Horst uit Londen... met zijn overzicht van de krant van morgen. Thank you and goodbye staat op de voorpagina van News of the World. De allerlaatste editie van de schandaalkrant die morgen dus uitkomt. De krant is opgeheven. Ja, de voorpagina's, één grote collage van uh, oude voorpagina's van News of the World... met natuurlijk hun beste scoops. Op de voorpagina ook een kleine anekdote van George Orwell uit 1948. Het is zondagmiddag. De vrouw is al in slaap gevallen in de leunstoel. En de kinderen zijn naar buiten gestuurd voor een lange wandeling. Ik leg mijn voeten op de bank, zet mijn bril op de neus... en sla de News of the World open. De, de krant schrijft in een hoofdcommentaar... spijt te hebben van het afluisterschandaal. Ze geeft toe dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt... Het is onmogelijk de pijn te rechtvaardigen die we bij de slachtoffers hebben veroorzaakt. Het is een diepe smet op onze prachtige geschiedenis. De krant schrijft ook dat ze haar lezers zal missen. Jullie waren ons leven. Wel hebben we jullie aan het lachen gemaakt. We hebben jullie aan het huilen gemaakt. Na 8.764 edities zullen we jullie 7,5 miljoen lezers ontzettend missen. Ja, dan een bericht dat we niet echt kunnen voorlezen. U moet het eigenlijk zien, want elke zondag na nuttige van de zondagslunch... Ja, sloegen de meeste mannen als eerste pagina 3 open. Want daar praakte stevast een rondborstige, half ontklede dame. De befaamde Nudes of the World. Ja, de krant laat u nog één keer genieten. We zien oude foto's van onder andere Kylie Minogue en Kelly Brooks. Staat er ook nog nieuws in de krant? Ja, zeker wel. Wij lezen het verhaal van de Bulgaarse maffia-baas die seksslaven het Verenigd Koninkrijk insmokkelt. Het type verhaal waarmee News of the World groot is geworden. In de beste traditie van de krant ontmaskert News of the World de crimineel door met een geheime camera een gesprek met hem op te nemen. Ja, en dan nog een allerlaatste royaltybericht. Prins Harry heeft een nieuwe vriendin. En natuurlijk heeft News of the World exclusieve foto's van haar. Het gaat om het 25-jarige model Florence Brudenell Bruce. En volgens betrouwbare bronnen doet de prins het erg goed tussen de lakens. En tot zover het overzicht van de krant van morgen. De enige krant waarvan we een overzicht konden samenstellen, moesten samenstellen. De laatste editie van... News of the World. Dank aan Arjen van der Horst in Londen. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Max van Wezel... die nu nog zijn verjaardag viert, enkele minuten. En ik ga deze dagen naar Terschelling. En daarom eindig ik met een gedicht van Gerrit Krol. Terschelling. De strandpaal aan het einde, daar ligt een mand omheen. Waar koeien zijn, is weiland. De snijtand en het been. De schapen op de dijken. Het licht gaat in het rond. Zover de wateren rijken, ligt het eiland aan de grond. Goedenacht, vrienden.